Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Politieke partijen in Amsterdam zeggen dat het zicht op het coronavirus in de stad verdwijnt... en roepen het kabinet op de leiding te nemen. Zo vindt D66 dat het kabinet beter moet uitleggen hoe het virus in de winter moet worden bestreden. De VVD vindt burgemeester Halsema het college afwezig... en wil dat er beter wordt gecommuniceerd in wijken met veel besmettingen. De partij wil meer testcapaciteit en betere handhaving van maatregelen. In Londen is de politie in botsing gekomen met betogers... tijdens een demonstratie van duizenden mensen tegen de coronamaatregelen. De betoging moest worden beëindigd... omdat mensen zich niet aan de afstandsregels hielden. Toen de Britse politie de mensen wilde verspreiden... werd er met flessen gegooid en sloegen agenten met hun wapenstok. Vier agenten raakten gewond, twee zijn naar het ziekenhuis gebracht. Tien betogers in Londen zijn opgepakt. De brandweer in Zeeland is tijdens en na het onstuimige weer van gisteravond en vanochtend 140 keer uitgerukt. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen was het raak. Bomen of grote takken vielen op de weg of op woningen en bedrijven. Enkele daken raakten los vanwege de wind en de regen leidde tot ondergelopen straten. Ook zijn tientallen strandhokjes omver geblazen. De meeste telefoontjes naar de Zeeuwse brandweer, 35, kwamen uit sluis. Zo'n twintig auto's in Zaandam zijn afgelopen nacht bekrast, meldt NH Nieuws. De politie noemt het ontzettend vervelend en heeft nog niet veel aangiftes binnen. De politie roept mensen op om dat alsnog te doen. Er is nog niemand aangehouden voor de vernielingen in Zaandam. Op de WK wielrennen in Italië heeft Anna van der Breggen de titel gepakt in de wegwedstrijd. De Nederlandse won na een solo van meer dan 40 kilometer. Donderdag werd Anna van der Breggen ook al wereldkampioen op de tijdrijd. Het weer dan nog, wisselend bewolkt en vanavond gaat het vanuit het Noordoosten regenen. Morgenochtend trekt de regen weg naar het zuiden van het land. Smiddags krijgen we af en toe de zon te zien en wordt het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 amstelveen Alkmaar, bij het Rotterdamplein staat even 2 kilometer file in beide richtingen, want de brug is daar even open geweest. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zong. Zen zee. Zandvoort. En de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, Met nu de Watertoren. Told them your showed them I could build a house They tell me that I'm crazy But I'll never let 'em change me So they cover me in daisies Follow me and Daisy 7 billion, why can't Het is je kunt het in het zand. Dit is de Zandvoort. my thing Het is het.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 up to my kiss, and I say it's alright. Bye.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 Naam want de zon schijnt. Het station met patent op de zon ZFM, 24 uur per dag Hete zomerhits Amsterdam half negen Aan de bar met z'n tweeën Net een hapje gegeten Yeah yeah je yeah, je yeah. Ik doe iets fout zonder reden we hebben elkaar begrepen. Nu gaan we terug in het verleden. Nee, nee, nee, nee. Zo gaat het. The chance not to give me a mess. Oh. Cause when the room came in and the truth came out, I just So let me in that me in. another chance not to repeat.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 It's dangerous. Ik ben een 6.9, straks meer. TFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9.